4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. John Joek, die vanmiddag tot vijf jaar werd veroordeeld, gaat niet de gevangenis in. Volgens de Duitse justitie mag hij het hoge beroep dat zijn advocaat heeft ingesteld... buiten de gevangenis afwachten vanwege zijn hoge leeftijd. Ook is er volgens de rechtbank geen gevaar dat de 91-jarige Demjanjoek vlucht... omdat hij als stateloze niet kan reizen.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 Volgens letselschadeadvocaat De Witte, die een aantal slachtoffers bijstaat, heeft het overlijden van de pater geen gevolgen voor de schadevergoedingen die worden geëist. Voor de procedures maakt dat niet uit, omdat de partij die de schade moet gaan vergoeden het bisdom Breda is. Maar het bewijst wel dat het belangrijk is dat slachtoffers dit soort getuigenverhoren doen, om te voorkomen dat het bewijsmateriaal verloren gaat. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat we de pater hebben verhoord dit jaar, want als hij was overleden dan had het niet meer gekund.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 waarbij 400 culturele organisaties zijn aangesloten... zegt dat de opbrengsten van de loterij het gat dat de bezuinigingen slaan niet kan dichten. Op zichzelf is het natuurlijk hartstikke goed dat de VVD met een voorstel komt... om te zorgen dat er ook voor cultuur meer mogelijkheden komen... om uh, uit die loterijgelden inkomsten te verwerven. Zoals dat bijvoorbeeld ook in Engeland echt een uh, grote rol speelt. Maar een oplossing voor de bezuinigingen, dat zal het zeker niet zijn. Het weer in het oosten bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen geleidelijk opklaringen en wat zon. Maxima tussen 15 graden aan zee en 19 in het oosten. Morgen periode met zon en voorals middags kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal op donderdag. De meeste files zijn te vinden rond Utrecht en Rotterdam. Het zijn er nu 24 en daarvan springen er een paar uit. De A4, Amsterdam, Den Haag. Er staat tussen roelof en en Rijndijk 6 kilometer. En ook op de alternatieve route via Wassenaar op de A44 is het druk. Op de A58 Breda naar Tilburg. Tussen Knoppet Galder en Knoppet de Annabos 5 kilometer is daar een ongeluk gebeurd. En er is een vrachtwagen gestrand elders op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot 5 kilometer file. De rechter is dicht.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 Hendrik Meesman is hier in de studio, hartelijk welkom. Beleggingsexpert van het bedrijf Meesman Index Investments. Joop Schippers, hij is hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie... Universiteit van Utrecht, ook hartelijk welkom. En Marianne Thijssen... Marianne Thijssen kijkt heel verbaasd alsof ze me nee. Schippers voor het eerst ziet. Nee, dat ja, nee, ja. ja. die hoorde ik opeens. tussendoor. Ja, emancipatie. Nieuw. Nieuw. Oh, ja. ja. ja. Marjanne is uh, oud-topvrouw van ABN AMRO en heeft nu ook een eigen bedrijf... Uh, in de ontwikkeling van financiële producten. We hadden het net uh, voor het nieuws met Ronald Plasterk... woordvoerder financiën van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... over uh, een overleg wat hij en andere financiële woordvoerders hebben gehad... vanochtend met Jan Kees de Jager, minister van Financiën, en Noud Welling. Ze zijn allemaal teruggeroepen van vakantie, de financiële woordvoerders. Want het gaat niet goed met Griekenland en dus niet goed met Europa, Ger. Ja, dat was op initiatief van de Jager zelf, minister de Jager... Zelf. Dus dat betekent dat er toch iets ernstigs aan de hand zou kunnen zijn rond die crisis. Daarbovenop kwam ook nog een bericht van het IMF. Die dat waarschuwt dat de schuldencrisis in Griekenland kan uitzaaien naar de eurozone. Dus gewoon ook naar Nederland en Duitsland. Dit klinkt ontzettend ernstig, vind ik. Hendrik Meesman, overdrijf ik het? De combinatie van de waarschuwing IMF en het terugroepen van de Kamer. De waarschuwing op zich is denk ik niet nieuws. Daar wordt eigenlijk al jaren van gezegd. En dat kan gebeuren afhankelijk van wat er gebeurt. Ik heb het bericht zelf niet gelezen. Ik weet niet of ze ergens specifiek op ingaan. Maar dat ze waarschuwen voor uitzaaiing, dat, dat is niet nieuw. Het feit dat natuurlijk de minister iedereen bij inroept, is natuurlijk wel geeft wel aan dat er iets is. Nou, er is en natuurlijk was... maandag een top. Ja. Hè? Een, ja. een Europese top van, van uh, ministers van de Financiën en Economische Zaken. Zij moet zich natuurlijk, denk ik, politiek even zeker weten. Maar met Noud Welling erbij. En, het, en, en de haast maakt. Nou, nou, welling, directeur. Het feit, uh, feit dat uh, natuurlijk een paar dagen geleden dat geheim overleg in Luxemburg gehad. Dit is ja. weer geheim overleg. Ja, en nou is Luxemburg weer niet uitgenodigd in Den Haag. Zo komen we er nooit. Nou, ja, wij dan nou het lijkt bij... een beetje op. Dat er iets meer aan de hand is dan wij weten. En waarschijnlijk dat Griekenland. Uh, misschien toch wel. Uh, schulden zal moeten gaan afschrijven. of herstructureren. Dat is wat jij denkt. Dat, dat zou kunnen. Maar ja? ja, dat blijft het ook. Ja, dat moet gewoon gebeuren. Op een gegeven moment. En eigenlijk. heeft iedereen dit wel aanzien komen. Alleen. Uh, het is... Uh, het, misschien wil, willen we het niet in de krant hebben. of denken ze dat we dom zijn. of denken ze van. Uh, nou ja, laat, laat maar nog maar even wachten. Ja. Maar dit was een half jaar, een jaar geleden al. Uh, voorspellen. Om oh, eventjes te vertellen naar gewoon he? Nederlands. Nou, het is, wat is een beetje eufemistisch klinkt, maar het maakt betekent gewoon kwijtschelden van een schuld. Kwijtschelden, rente vrijmaken, die hoeft niet helemaal gelijk kwijtschelden. Maar Iedere rente vrijmaken. Vrij dus wat dus wat je, is dat? Nou, nu ontvangen de banken ja? dus rente op de leningen die zij verstrekt hebben ja? aan uh, die landen. Mm -hmm. Nou, dan uh, vraag je geen rente meer. Dus wordt in plaats van 12 nou, ja. procent nou, Maar er wordt dan nu nul. gezegd, zover zijn ze nog niet. Want dit is een heel drastische oplossing. Er wordt nu gezegd. Uh, we moeten bereid zijn, ze meer, we moeten meer tijd geven, zodat ze hun oude schulden af kunnen lossen en weer nieuwe leningen op kunnen ja, nemen. Dat... Joop Schippers, dat is het laatste ja. nieuws wat Europa bereid is te doen. Dan zeg je dus, nee. we geven iemand die al heel veel schuld heeft, van. heeft nee, nog nee. meer schuld, en dan hopen we dat er ineens een soort bloei komt, nee, dat ze het allemaal graag terug gaan betalen. Moet u allemaal Joop pop... Schippers, wat ja. denk je? Nou, dat lijkt me inderdaad op dit moment onwaarschijnlijk, ja. dat je het via die route alleen nog redt. Ik bedoel, dat is wel heel lang de gedachte geweest, van nou, als we het op die manier kunnen doen, het wat verder wegschuiven in de toekomst, eigenlijk een beetje Zoals we dat met IJsland ook gedaan hebben. Bedoel, en daar werkt de formule van: nou, dan maar een wat lagere rente. Wat langere periode om terug te betalen. Maar ik denk dat in Griekenland de situatie inmiddels zo ernstig is. dat je er daar niet meer mee komt. Bedoel, en dat zou op zich ook heel goed kunnen verklaren. waarom dan nu. Uh, hoe heet het ook? Um, mm -hmm. De Jager uh, en Wellink uh, ja, komen vertellen van. Uh, nou, er moet nu echt. Uh, ja, het, het gaat Daarna, gebeuren. Hendrik Meesman, ja. Ja. De IMF zei je net al even. toen we het hier al even over hadden. voelt daar helemaal niets voor. Die vindt dat helemaal nooit een goed idee. om. om ja helemaal kwijt te schelden. Ja, dat klopt. En de reden is volgens mij vooral... dat zij bang zijn. Een van de consequenties daarvan... is dat een groot deel van die Griekse obligaties... Worden, zijn in handen van Griekse banken. Staatsleningen het, zijn dat, hè? Ja, he? staatsleningen. En het risico is dat... de Griekse banksector dan, sector dan helemaal omvalt. En dat risico is reëel. Ik denk dat dat... en dat zit er dik in. Sommige banken zullen ongetwijfeld... heel ernstig in de problemen... en waarschijnlijk min of failliet zijn als ze uh, afgeschreven worden. En daar zal dan veel geld in moeten. Is maar ze zijn bang dat dat dan weer een soort knock-on effect heeft op andere banken. Okay. Dus dat ja. andere ja. banken de in de EU banken dan geraakt worden. Ja, maar maar, maar dan da, geloof ik, dat, ik denk dat, dat het zwaar overdreven wordt. Als ja? je kijkt naar andere studies die kijken naar de, hoeveel van die Griekse obligaties eh, elders uitstaan... dan kunnen de bank, kan de bank zeker dat makkelijk hebben. Maar Marjana Thijssel, zitten er ook andere Europese banken... in die Griekse banken weer? Ja, in de Griek, in, uh, hm. zit, met, met leningen zitten ze daarin, ja. hè, dus financieren, ja. Maar je moet ook voor ze zitten ook in Portugal, ze zitten ook in Spanje. Hè, dus per land is het misschien op een gegeven moment wel doable. Maar het wordt weer een fikse tik, in ieder ja. geval. Hè, en daar is de, een aantal hebben zich al flink teruggetrokken, ja. hè, een jaar geleden. Maar er zit nog steeds, en, en Spanje werd nog steeds gezien... als hè, een, een, een, een, niet risicovrij, maar een te hebben risico. Mm -hmm. In Portugal zitten er ook hm. nog een aantal in... Dus ja, en als je al een. een, een hè, kijk naar de ING, die betaalt wel terug. Maar het is een dunne laag allemaal. Ja. Dus op een gegeven moment moet je ja, er is voorzichtig is ook... zijn. Dus je hoeft niet de. In mijn ogen nog niet af te schrijven, de mm -hmm. lening. Hè, dus de hoofdsom. Als je maar rentevrij maakt. Ja, ja. Dat vinden jullie alle drie. Ja. En de ja, Weesman dat... en Job Schippers ook? Ik, ik weet niet, ik denk dat dat... Dat, uh, dat zou een eerste stap kunnen zijn tussen de vraag... of dat nu nog voldoende is. Ja. Ik, uh, ik, als je kijkt naar hoe de situatie gaat... en die schuld wordt alsmaar groter. kan je land. dan nog meer doen dan? Ja, gewoon echt dus de moet... hoofdschuld ik, ik uh, Zoals het er nu voor staat, lijkt het alsof dat... Ontkombaar. Nou is er een tijd gezegd uh, dat Nederland hoeft het niet echt geld hoeft te gaan kosten, want we staan alleen maar garant. Uh, maar er wordt nu wel ook gezegd dat wat, er, wat wij garant moeten staan in totaliteit in Europa dat dat eigenlijk te weinig is. In het begin was het veel te veel, uh, ik krijg je discussie over. Nu is het weer te weinig. 60 miljard te weinig. Er komt het moment toch dichtbij dat dat ons geld gaat kosten en dat, dat ons het ons onderwijs en de zorg gaat kosten. Wie wil dat? wel? Joop? Of is dat demagogisch? Wat nou zeg. ja, een, een tikje demagogisch is het natuurlijk wel. Maar op een gegeven moment, als je garant staat... en uh, het blijkt dat degene die uh, de schuld heeft het niet meer kan betalen... ja, dan ga je op een gegeven moment het schip in. Bedoel, dat, is, dat is wel de consequentie als je zo'n uh, zo route opgaat. Bedoel, of het inderdaad zo snel zal gaan en zo'n vaart zal lopen... Bedoel, dat, nou ja, dat, zullen we, dat zullen we nog even moeten, uh, moeten zien. Bedoel, want we hebben natuurlijk twee partijen in het spel. Je hebt de overheden en je hebt de banken. Uh, en mij lijkt dat het nu in eerste instantie toch vooral de banken gaat gaat. Uh, mm -hmm gaat treffen. Uh, maar ik bedoel, zover kan, het, zover kan het inderdaad komen. Waarbij het dan overigens wel zo is dat uh, nog altijd geldt dat deze oplossing vanuit het perspectief van Nederland, Duitsland, nou ja, laat ik zeg het, de, de, de solide EU-landen, aantrekkelijker is uh, dan uh, Griekenland helemaal ja. laten omvallen. Nou, dat ja, is wat Hans van Balen hadden wij gisteren die, in de uitzending. Die, die, ja. die zijn nou helemaal laten omvallen, niet maar wel nog een heel klein beetje lucht in die luchtpijplaten... maar bijna duurder. Ja, ja, ja, ja. Want ja. zij hebben het fout gedaan. En als je dan gaat zeggen, heel veel keer teken. En jullie, jullie schuld wordt helemaal kwijtgescholden, want anders gaat het mis. Dat zou lekker zijn. No way dat dat gebeurt. Zo voedde hij ook zijn eigen zoontje niet op, zei, zei je erbij, Hendrik Meesman. Ja, ik... Um, het, probeer het politiek be, be, maar eens ja, te verkopen namelijk. Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. En Duitsland speelt hetzelfde natuurlijk. Ook bij allerlei issues, zoals de benoeming van de ecb president We Gaan moeten we dus laten zien dat we streng worden? zijn enzovoort. En daar ja. zit ook wel wat in. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet landen beloont voor onver onverantwoordelijk gedrag. Um, maar ik denk dat, dat het kwijtschelden van de schulden... toch de beste manier is om ja. uiteindelijk uit dit probleem te komen. Voor de Grieken zelf, want als ze die schuldenlast blijven meetorsen komen ze de jaar geen economische groei meer aan te pas, waarschijnlijk. Dus het is voor hun belangrijk. En ik denk dat voor ons, ja God sommige partijen zullen een klap oplopen, een aantal banken vooral, maar ja, dat is part of the game. Maar het zou dus kunnen zijn dat het ons geld gaat kosten. Het is helemaal niet uit te sluiten dat die jager vanmorgen in de Kamer een vel uit zijn zak getrokken heeft. Jongens, het gaat gebeuren. En als het gaat gebeuren, dan heb ik deze bezuiniging alvast voor jullie. Dat je er rekening mee houdt. Dat zou toch goed kunnen? Want dat gaat Nederland geld kosten en daar gaan ze bezuinigen. Joop Schippers. Of oh, ja, ik vond in dat, dat opzicht wel weer opmerkelijk... dat de eerste reactie van Ronald Plasterk was... Van, uh, om het terug te vertalen naar de Nederlandse politiek... en de coalitieverhoudingen. Ja. Bedoel, en Dat zou dus inderdaad iets te maken kunnen hebben... met voorstellen over bezuinigingen... waarvan hij dan eigenlijk bij implicatie zegt... ho even, maar dan moet uh, het kabinet wel bij mij te raden... of ik daarmee akkoord ga. Ja. Ja. Ik wil nog even één ding, dingetje weten. Dat uitzaaien... Dat uitzaaigevaar waar het IMF op, op wijst van die crisis naar onze landen. Marianne Thijssen, kun je dat even helder uiteenzetten hoe, hoe zo'n proces dan gaat? Het, het is eigenlijk een heel simpel proces. Als, als ik jou wat geleend heb en jij kan het niet meer terugbetalen... moet ik voldoende kapitaal hebben om dat te kunnen absorberen. Hm. Eh, en, dan moet uh, jij ook weer gaan lenen. En dan moet ik misschien ook weer gaan lenen. of ik, Er heeft totaal geen zin meer om te gaan lenen, want dan ben ik ook failliet. En, ja. uh, en, en dan krijg je een soort heel een kettingreactie. Ik kan in ieder geval misschien weer minder gaan lenen aan het MKB in Nederland. Hè, waardoor de bedrijvigheid ja. weer wat me, weer minder kan gaan groeien. Nou, weet je, al dat soort effecten krijg je. Ja, een ja. bank is nog steeds een, een, een, een, een uniek stuk hè, in de economie. En dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, je hebt het nodig ergens, hoe dan ook. Of iemand moet dat over gaan nemen. Hè. Dan kan je zeggen, de overheid zou een stuk financiering aan MKB of zo moeten overnemen. Maar ook dat is weer gelimiteerd. Ja. Nou, en dat is uiteindelijk de, de, het omvalrisico, de domino-effect. Ja, het domino-effect. Het land gaat naar de dom. Laten moeten, we heel even... Ga je mij, de, de, de cijfers die ik over heb gezien, is dat als het alleen Griekenland betreft... Is het, ja, dat is een klap, vervelend, maar dat is prima op te vangen door de meeste banken. Als Portugal en Ierland erbij komen, is het een grotere klap, maar is het ook nog op te vangen. Pas als Spanje erbij komt, is het echt een probleem. Ja. En daar ziet het er voorlopig in ieder geval absoluut niet naar uit. Nee, maar dat dus leek het bij het wel... Ierland en Portugal ook zo. Ja. Toen zag het er ook eigenlijk niet maar, echt naar ja. uit. Ja. Of, of, is, of is Spanje echt wat rovendig? Of in heb jij dat weer. nooit gedacht? Jij altijd gedacht dat het zo zou gaan zoals het nu gaat? Nou, nee. Uh, ik uh, zal als eerste voor, uh, toegeven dat het voorspellen hoe dit soort dingen lopen is <laughs> onmogelijk. Ja. Uh, of heel moeilijk in ieder geval. Dus het ligt er allemaal aan. Ja. Maar het is, ik geloof dat uh, de situatie, in, zeker in Ierland... Uh, was al vrij snel duidelijk dat het daar ernstig was. Portugal heeft de zaak niet, uh, zijn zaak niet geholpen door... Uh, nou, dat door de regering daar gevallen is en door er geen besluitvorming plaatsvond. Ja. Laten we heel even maar... nog een klein Europees dingetje. Ja. De, de nieuwe baas van de, van de centrale bank. Dat oh, wordt waarschijnlijk... Ja. Hoogst Italiaan, Mario Draghi. Ik weet niet, Hendrik Beesman, of jij hem kent. Hij heeft bij dezelfde bank gewerkt als waar jij ooit niet gewerkt hebt. Niet ik er Goldman Sachs. Nee. <lacht> Die bank popt altijd maar weer op. Is het in negatieve zin dan wel positieve zin? Hij, dat schijnt de ideale man te zijn, hè? Voor het, als je zo de kranten leest. Hij is uh, ijskoud. Als... Ja, Zweden Hij nooit heeft... van Weinberg heeft... Hij uh, gekend bij de Wereldbank, goed gekend zelf, spreekt hem nog regelmatig. Hij vindt het een briljante man. Hij vindt hem wat uh, levendiger dan uh, zijn voorganger, Trichet, die er nou nog zit natuurlijk. Maar uh, uh, in de krant lees je dat hij uh, nooit ergens opgewonden van raakt. En dat komt omdat hij ijs in zijn aderen heeft en geen bloed. Wordt nergens opgewonden van. jullie kennen van. hem geen van drie, He? hè? Maar nou hij is briljant. Kan zo'n man, als die nu aantreedt, en we, waar we het nu allemaal over gehad hebben... Griekenland, denk, Portugal, ja. Ierland... zou zo'n man totaal kunnen breken met het beleid van zijn voorganger? Gewoon om hoe die is en zeg ik ga het heel anders doen. En er komt nu een heel ander rentebeleid en een heel ander beleid. Zou dat kunnen? Is dat denkbaar? Dat er gewoon iemand komt die meteen zijn sporen wil zetten? Wie wil dat? Dat moet je niet willen. Ja, de ik vraag, denk ja. juist dat het, dat het mooie is dat uh, door nu een Italiaan te nemen, dat wij spreken daarmee ook Italië gecommitteerd wordt om uh, zich ook netjes te gaan gedragen. Dat geloof Trichet jezelf. heeft. Trichet, nou laat ik zeggen, uh, wat dat betreft heeft Trichet er natuurlijk ook wel aan bijgedragen dat Frankrijk meer in het gareel hm. is gaan lopen. Ik bedoel, Trichet is, heeft wat dat betreft helemaal geen trendbreuk uh, veroorzaakt ten opzichte van, uh, van Duisenberg. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat door nu een Italiaan te nemen, dat je daarmee ook Italië in belangrijke mate committeert. Oké, okay, dus het is wat dat betreft gewoon altijd een belangrijke benoeming. Ja. Wie de, de, de, aan het beleid verandert niet veel, dat moet je ook niet willen. Precies. Maar het ja. is gewoon naar buiten toe voor een bepaald land van belang. Ja, en dan hoop ik ja. dat hij uh, echt degene is, hè, dat hij internationaal genoeg is geweest en niet een echte Italiaan. Want dan weet ik het niet. Er wordt juist gezegd. Ja. Die Duitsers die zijn opgetogen, beeld zegt, als een ja. echte Duitser. Ja. En daarom zijn ze zo voor. Ja. Ja. Ja, denk, nou, wat wil je maar, nog meer? geeft een beetje hoop, want ja. dan, is het wel, nou, dan, vind ik, dan zit er wel een... Uh, een, een, een, een doordachtheid in. Ja. Uh, en, en als je uh, de echte Italiaan... zal ik maar zeggen... die kan ook een beetje van links naar rechts. Mm -hmm. uh, en uh, dat hebben we in ieder geval niet nodig. Nee. Maar dat wordt, ja. dus in, dat wordt nee. inderdaad gezegd... Nee. De, deze Italiaan Stalemond, heeft zo ja. niks van een Italiaan... Ja. daarom wordt hij het. Ja. Ja. <laughs> Nou, ik nou, denk dat ook anders, als het anders zou zijn, zou die waarschijnlijk ja. ook niet zo ver gekomen nee. zijn. Ja. Het feit dat zoveel landen steun uiteindelijk ook Duitsland zegt, ja, denk ik voldoende. Ik denk wel wat beleid betreft, ik denk dat het heel goed is als inderdaad het beleid van Trichet om die rente. Die heeft nu ja? eerst een stap genomen om die rente te verhogen. Als ze dat verder doorzetten. Die extreem lage rente moet je mm -hmm. alleen hebben onder extreme omstandigheden. Mm -hmm. Die hebben we nu achter de rug. Die gaat nog niet geweldig overal. Maar we zitten niet meer in een crisissituatie. En dan moet je niet rentes hebben van 0 tot 1 procent. Nee, want dat is ook. Uh, hogere rentes zijn ook veel beter voor, de, uh, voor het kapitaal van onze pensioenfondsen. Oh, maar niet voor de duidelijke landen. Nou ja, nee. ja we nee. kunnen niet ja. voor iedereen zorgen. Ja. <laughs> nee, maar de rente hoeft niet per se hoog... maar die moet nee. binnen een bepaalde normale ja. band... Nee, nee. misschien aan de onderkant zitten... maar hij moet niet extreem laag blijven. Ja. Je, je, pompt, je, pompt weer, de, je, je pompt zo weer uh, de volgende zeepbel op, dat is één. En tweede, het tweede risico van dat inflatie uh, de pan uit gaat rijzen... neemt alleen maar toe daardoor. Ik ja. zeg niet dat het gaat gebeuren... maar je neemt risico's die niet nodig zijn... dus hij moet verder omhoog. Ja. Het Centraal Planbureau, dat heeft ook een advies de wereld ingeslingerd. Ze hebben een rapport gemaakt en daarin pleiten ze voor een, ja, ze voor een veel actievere rol van de Nederlandse bank bij banken in nood. Ze vinden, kortom, eigenlijk... Hè, te laat ingrijpen, te vrijblijvend. Je doet het hapsnappen, niet structureel. Maar het grappige was, vonden Ger en ik, de onderzoekers hebben zich bij uh, dit laten inspireren door de situatie in de VS. Hoe het daar gaat. Toen dachten wij, ja, want daar gaat het inderdaad geweldig. <lacht> nou, dat, dat viel mij ook al op. Er zijn meesmaals... volgens mij 700, 800 banken failliet je sinds het dus ik vraag normaal, me af hè? hoe dat traject dan werkt. Nee. Maar ik moet zeggen, ja, we hadden het hier al even over gehad... ik vind ja. dit, uh, dit voorstel van de CPB, ik ben er echt heel, helemaal niet mee eens. Ik vind dat uh, eigenlijk de hele financiële sector... wel de banksector op een andere lees moeten schroeien. Dus niet van elke keer maar weer redden en bij de hand nemen... en in de gaten houden en, en, uh, en voor zorgen... maar op een andere manier moeten gaan structureren... Wat zodat dan? het niet erg is dat banken omvallen. Als er een van maken, oh, banken moeten banken om kunnen, moeten vallen, kunnen omvallen, ja. En dat betekent, om dat toe te kunnen staan, betekent, dan moet je nogal wat dingen veranderen natuurlijk. Um, het zal waarschijnlijk betekenen dat je bepaalde activiteiten moet gaan splitsen. Ik ben daar ook voorstander van dat je de hmm? maatschappelijk nuttige activiteiten, het betalingsverkeer, kredietverstrekking, spaargeld aantrekken, dat in uh, bij bank. banken laat. Precies, dat is een bank, maar al de andere activiteiten daarbij die door ja, uh, Wat al nooit desbanks was. Mensen ja. zijn gekenschetst als maatschappelijk nutteloze ja. activiteiten. En dat zijn veel daarvan ook. Dat voegt uiteindelijk allemaal vr, vrij weinig toe. Ja. Dat die uh, in andere ondernemingen worden gezet. Er wordt veel meer risico mee gelopen dat van elkaar splitsen. Ja. En, en het ook zo dat de, de, de blootstelling aan elkaar en de verwevenheid verminderen. Zodat als één bank omvalt het systeem moet stabiel zijn. Maar een individuele bank niet. Als die omvalt laat maar omvallen. Zolang je niet de rest met zich meetrekt. De bank hier onder ons, Marianne Thijs. Ja, ik, ik vind niet dat een bank moet omvallen. Nee, uh, moet uh, om kunnen vallen. Nee. Ja. Hij dat, zegt niet: ik wil nee, dat ook. Nee, nee moet nee, nee, kunnen vallen. Nee, maar de, dat je de ja? essentie, de, de, de, de, de, In principe neemt banken moeten kunnen omvallen. Dat vind ik niet. Uh, ik, ja, wat ik net ook al zei, het is echt een cruciale factor. En, ik bedoel, en als je het hebt over sparen, betalingsverdiening en kredietverlenen, dat is een bank, hè? dat is de, de betalingsbalans, de, de, de balans van een bank, is dat gewoon. Mm -hmm. Dus die moet niet om kunnen vallen, hè? als je dat de, de, de essentie is van een, uh, een economie. Uh, als je dan moet zeggen, ja, dan moet ik een hele hoop regelgeving eraan. Ik, uh, uh, uh, Ja, ik bedoel, ik denk, uh, god help ons als de Nederlandse bank een uh, bank gaat besturen. Ik denk dat dat ook niet... Waarom de, niet? Kunnen ze dat niet? Nou, dat is hun, hun, nooit hun taak geweest. Zij nee. zijn toezichthouder, zij kijken, ja, maar zij dat is beoordelen. Waar om gaat. Zij zeggen, je moet toezicht houden, maar je moet dat wat scherper doen... en de mogelijkheid krijgen om als toezichthouder wat eerder in te grijpen. Dat, dat is op zich toch niet zo'n nee, vreemd voorstel. Nee, of, nee ja, het hangt ervan vanaf wat ingrijpen is. Is dat Als dat is overnemen, vingerstikken? zitten. vingers tikken mag. He, maar als het betekent dat je het er op, in de plaats gaat zitten. de besluitvorming overneemt. Ja, dan moet je echt andere mensen mm -hmm. daar hebben. Hm. He, dan moet je dat op een andere manier gaan doen. Of je moet zorgen. Ja, dat kan me ook nog voorstellen dat je een soort groep mensen helemaal opleid neerzet. Maar je hebt dan echt de core bankier nodig. He, die dat uh, moet gaan overnemen. En. Uh, ja, dat, die zijn er uiteindelijk toch niet veel. Nee. Die echt dat, dat spelletje snappen van links en rechts op de balans. Mm -hmm. en het, maar, en drie drie minst, maar bedoel jij niet uh, ook dat uh, die banken die maatschappelijk nuttig zijn... voor het betalingsverkeer, uh, kredietverschaffing, et cetera... dat dat veilig moet zijn ja. en niet moet omvallen? Want je, nou, uh, en veilig en zijn. dat die risicovolle ja. poot, dat die dan mag omvallen? Om, bedoel je het zo misschien? Precies. Omdat die activiteiten die zo belangrijk zijn... Hè, betalingsverkeer, kredietverstrekking, ja. is gewoon essentieel... voor het functioneren van de moderne economie. Ja, Daar dat de kunnen we niet zonder. Het is eigenlijk wat er omdat ze zo, gebeurd is. Die omdat ze zo zijn banken... belangrijk zijn, ja. omdat die activiteiten zo belangrijk zijn... moet je daar verder, daar zitten al risico's genoeg in, een kredietverstrekking. Mm -hmm. Voeg daar niet nog allerlei andere risico's aan toe... door allerlei andere activiteiten ook binnen zo'n concern ja. plaats te laten... We... ga dat afsplitsen. Met jou en jouw juin die... Marianne Thijssen, ben dan eens? Ja, weet je, de, de, het managen van een bankbalans... is niet zomaar even uh, links sparen en rechts uh, krediet verlenen. Je zet je eigen vermogen in, je optimalisatie... je moet gelden aanhouden voor je solvabiliteit en risicocremies. Wat ook het voorstel is... En daar heb je soms andere dingen bij nodig... dan alleen maar zeggen van je moet alles risicovrij doen. Je asset liability management is een keystuk van je bankie. Ja. Dus daarom kun je het niet splitsen, zeg jij. Nee, ik denk sommige, je, dingetjes, ja. moet je, sommige ja. dingetjes moet je, sommige risicodingetjes moet je ja. er gewoon in ja. houden. Dat daar is onomkomenbaar. Als je dit zo aanhoort. Nou, ja, ik, ik, ik zou toch best wel eens een poging willen zien om, eh, om dat splitsen toch voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, want waar het natuurlijk toch misgaat, dat zijn bij de dingen, dat is de afgelopen jaren ook misgegaan zijn, dat zijn bij de dingen met de hoge risico's. Bedoel, en daarvan blijkt dus dat, nou ja, laat ik zeggen, die brengen die andere activiteiten in gevaar. En die andere activiteiten, ja. bedoel, die mogen niet geval niet omvallen. Maar om een bank te managen... uit bank te runnen kun je die dingen niet missen, zeg maar Jan. Ja, laat ik zeggen... Dat, natuurlijk zijn daar, daar zijn bepaalde... Uh, vaardigheden en kennis voor nodig... Bedoel, die maar beperkt beschikbaar zijn. Bedoel, dat, daar ben ik, het ben ik het zeker mee eens. Maar ik denk niet dat dat nou de reden... moet zijn om het niet te proberen. Bedoel, de, er zijn ja. een heleboel verstandige mensen... die je dat misschien toch wel een beetje kunt leren. En, die zitten overigens niet last allemaal van de bij mensen, de Nederlandse ik, bank. Ik ben, ik, ik, ben, ik, ik, nou niemand. Ik ben het niet uh, met Marjan <laughs> hier eens, Want tot 1999... in, in Amerika, na de... In de jaren 30 hebben ze daar die splitsing verwezenlijkt ja. in Amerika. De Glass-Steagall Act heet dat. Dat is tot 1990 ja, Maar hebben het 20... afstoot van investmentbanking. Ja, nou, ja, ja. Ja. Mm -hmm. nou, ja, dat soort activiteiten. Dat is daar een feit ja. geweest tot 1990-2000. Prima gefunctioneerd. Amerika heeft gefloreerd in die tijd. Geen enkel mm -hmm. probleem voor de economische ontwikkeling geweest. Pas toen dat losgelaten is, eind, eind vorige eeuw... <laughs> toen is die is... explosie geweest in de kredietverlenking... door die zaken te combineren explosie geweest in die kredietverlening. En het begin van de crisis probleem, eigenlijk. Nou, de dit was al in 2000. De crisis is later gekomen. Het ja. heeft natuurlijk een tijd geduurd voor al die... Nou ja, maar daar die, is het team die enorme leverage. Ja. Die, die, die, die hefboom heeft opgebouwd. Hm. En toen is het misgegaan. Dus ik, ik, dat het niet kan... geloof ik niet. Want het is gewoon... 70 jaar zo geweest in Amerika. En dat het moet, geloof je wel. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. We en, de... en trouwens, in Engeland zijn ze ook zover dat ze nu stappen nemen. Ze gaan niet zover als het in Amerika was. Maar ze hebben de eerste Laten stappen we... genomen. Een soort halfslachtig. Uh, ja, nog oplossing. even. De laatste minuten wij dan. We hadden het nu over het van hoge hand wel degelijk ingrijpen in banken. Dan gaan we nu eens even naar de heilzame marktwerking in zijn totaliteit. In het openbaar vervoer moet het helemaal ingevoerd gaan worden, is hier en daar al. Maar dat moet helemaal gaan gebeuren. In de zorg is het al gebeurd. Ja. En beide sectoren staken fanatiek vandaag. Ja. Ja. deze week. Want het gaat mis. Want het gaat mis. En even nog vooraf. Nederland heeft altijd de irritante gewoonte om veel verder te gaan dan Europa. Want ze zeggen altijd, Europa Van Europa moet een en ander. Hè? Maar wij gaan altijd de neiging om verder te gaan dan Europa vraagt. Is dat hier ook bij het Joop geval? Schippers. Joop Schippers, weet jij daar iets van? Mm, ja, laat ik zeggen. Eh, ondanks dat de katholieken in deze regering in de minderheid zitten... is de regering op dit punt, trouwens ook de vorige kabinetten... Eh, <laughs> allemaal Roomser dan de paus. Het hoeft allemaal niet zo zover. Nou, dat, dat geldt de, bij het openbaar vervoer. Dat geldt overigens energiebedrijven. ook bij spreken in de energiebedrijving, de woningsector. Ik uh, bedoel, dus al die dingen, uh, bedoel, daar uh, is Nederland haantje de voorste. Uh, terwijl andere landen afwachten. Uh, en nou ja, het zijn in belangrijke mate ook sectoren waarvan je je kunt afvragen in hoeverre marktwerking daar nou wel mogelijk is. Ja. Bedoel, openbaar vervoer, er zit niet voor niets het woord openbaar in. Bedoel, daar zit ook een, een gedeelte voorzieningen voor mensen die misschien uh, zelf zich geen auto kunnen permitteren. Of niet in staat zijn om auto te rijden. Of nou ja, wat voor oorzaak dan ook. Ik bedoel, dat heeft ook een publieke functie. En dat ja. betekent dat je daarom toch moet oppassen om te denken: van nou, uh, dat moet bij wijze van spreken een, een onderneming zijn die winst zou kunnen maken. Want dat ja. is helemaal niet automatisch. Met, het geval. Openbaar, met openbare uh, nutsbedrijven, nuts eigenlijk. Hè? Met geld van iedereen moet je eigenlijk niet uh, bedrijf, bedrijfsmatig poker gaan spelen. Hendrik Meesman zegt, zegt Joop. Ja, bedrijfsmatig poker spelen uh, is misschien een beetje gesageerd. Ik, de, ik ben het helemaal met Joop eens dat je moet per markt kijken naar of zo'n markt zich leent voor marktwerking. En mm -hmm. sommige heb je dat wel het geval, en andere niet. Nou, dat is het bekende voorbeeld van de telecommarkt, die natuurlijk geliberaliseerd is. Dat is een Want, groot dat, succes geweest. Kijk, dat is altijd, En andere niet. Als, als je met voorstanders praat van marktwerking, komen ze altijd maar met één voorbeeld. Dat is dat vervelende mobieltje. En, de, en, en verder is het overigens. Totaal zie je daar dus dat nou. het nu ook uiteindelijk anders uitwerkt dan mensen aanvankelijk gedacht hadden. Ik bedoel, sommigen dachten dat daar gigawinsten te behalen mm. waren. En de vraag is of dat op lange termijn ook zal blijven lukken. Ja, ja. Marianne Thijssen, ja. hoe sta jij daarin? Nou, ja, ik vind de Kijk, als je marktwerking wil, dan uh, moet je dat ook altijd goed voorbereiden. Daar is mijn zorg altijd. Hè, en plomp verloren zeggen, nou, we gaan nu de marktwerking doen... en hollek idee, daar gaan we. Mm. Dat is een beetje de, de moeilijkheid. En dan gooien we er nog een bezuiniging overheen. Die lijkt gewoon hè, van, jongens, jullie moeten nu zoveel bezuinigen. Ja, da daar zit voor dan mij... Dan vraag daar... je om staking. Ja, dan vraag je om staking. Nou ja, dat zie je bijvoorbeeld nu ook in de ja. thuiszorg gebeuren. Ja. Ik bedoel mm -hmm. de, het feit dat uh, bedrijven de contracten van gemeenten proberen binnen te oh. slepen... dat doen ze door enorm te beknibbelen op de uh, beloning van de mensen... die het werk moeten doen. Er wordt dus gewoon gezegd, zitten... je gaat 30% erop uh, ja. ja. achteruit... Of je vertrekt maar We zitten nu onder de 10 euro per ja. uur, nou ja, bedoel wie, wie wil daarvoor uh, nog en dat uh, uit is gewoon door die concurrentie, ja. Ja. Kan je, Dan kan je dat echt op, op dat bordje alleen schrijven? Ja, bedoel ja. dat zie je die je dat in ja, het ja, openbaar vervoer zie je dat ook dat uh, de salarissen van buschauffeurs bij een aantal uh, van die private ondernemingen dat die echt onder een uh, acceptabel niveau zijn gezakt. Ja. Ja. Oké, okay. De laatste woorden varen voor Joop Schippers. Wow, de nieuwslezer komt binnen. Zo is dat. Alles wijkt altijd voor het nieuws. Joop Schippers, hartelijk bedankt. Marianne Thijssen ook bedankt en Hendrik Meesman. Dit was Klinkende Munt. Tevens Villa VPRO voor vandaag en voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op Radio 1. En zo meteen na half 5 het Radio 1 Journaal. Tim Overliek, vertel. En we beginnen Tessel zoals jullie de villa een uur geleden begonnen... met het proces tegen John Demjanjuk. Meer reacties uit de rechtszaal. We spreken onder meer met de Nederlandse mede-aanklager. Van wie we al weten, we spraken hem even... dat het een heel emotionele dag was. We hebben inzicht in het huishoudboekje van de Oranjes. We spreken met prins Willem-Alexander. Niet over zijn portemonnee, wel over zijn recente reis Goedend. naar de... Inderdaad. En dat is een kleine greep uit wat volgens mij een heel aardige uitzending gaat worden vol met nieuws. En de hoofdpunten daarvan alvast door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, ook. Ik begin met John Demjanjoek. Die was dus vanmiddag tot vijf jaar, werd hij voordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden. En hij gaat niet de gevangenis in, want volgens de Duitse justitie mag hij het hoge beroep, dat zijn advocaat heeft ingesteld, buiten de gevangenis afwachten vanwege zijn hoge leeftijd. Ook is er volgens de rechtbank geen gevaar dat de 91-jarige Joek vlucht, omdat hij als statenloze niet kan reizen.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 En Nederland en Peru hebben een uitleveringsverdrag gesloten. Dat betekent dat landgenoten die in het Zuid-Amerikaanse land zijn veroordeeld, mogelijk een deel van hun straf hier mogen uitzitten. Nu zitten er 117 Nederlanders vast. De meeste van hen in de hoofdstad Lima vanwege drugsmokkel. En ook Joran van der Sloot zit er vast. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB ah, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avond spits tot nu toe met de meeste files rond Amsterdam en Rotterdam. Het zijn er nu 35. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam Den Haag... bij zoeterwoude Rijndijk. En dat verklaart de 7 kilometer file daar. De staart staat nu bij Roelof Ook een aanrijding op de A10 West... tussen de afrit IJmuiden en Sloten 4 kilometer richting Den Haag. De linkerrijstok bij Sloten is dicht. Op de A12 Arnhem Duitsland tussen het Velperbroek en 7 naar 5 kilometer...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 Goedemiddag, u krijgt reacties op de jaarcel voor John Demjanjoek. Een Nederlandse mede-aanklager, de zoon van een slachtoffer, vertelt zijn gevoel daarbij. In München is ook onze correspondent Wouter Meijer. Over een uurtje praten we over de ondernemer Victor Muller. Het lukt hem vooralsnog niet saap van de ondergang te redden. Wat is zijn kracht? Wat is zijn zwakte? Daarover autojournalist en bekende van Muller, Wim Wemink. Dan hebben wij ook het Songfestival in Duitsland. Nog een paar uur en de drie js treden op. Opgewacht door een opgetogen schare fans. De Oranjes en een huishoudboekje. Het jaarverslag van het Koninklijk Huis ligt bij de Tweede Kamer. We hebben alle details. Wat is voor u de meest relevante onkostenpost? Laat het ons weten via Twitter, apestaart 1... of onder ons weblog op de site nos.nl. We zijn er tot half zeven vanavond. John Demjan-Joek is dus veroordeeld tot vijf jaar cel, maar zijn hoger beroep mag hij wel in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in München bepaald. Rechters veroordeelden Demjan-Joek voor medeplichtigheid aan massamoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij in vernietigingskamp Sobibor. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, um, wat was de motivering van de rechtbank bij die vijf jaar cel? Nou, de rechtbank acht hem schoen gaat aan die massamoord omdat hij in Sobibor heeft gewerkt. Dat is op zich vrij bijzonder dat iemand wordt veroordeeld niet vanwege dingen die je echt persoonlijk kunt bewijzen. Ik echt kunt zeggen, op die dag heeft hij dat gedaan. Zo dus je dat, dat normaal gesproken bij moord of medeplichtigheid zou hebben. Maar door zijn aanwezigheid, doordat hij daar gewerkt heeft in dat kamp, is hij medeplichtig aan de moord op zoveel joden, of minstens 30.000... Um, want je kon niks anders doen in dat kamp, zegt de rechtbank. Door daar te werken ben je medeplichtig. Het enige wat er in Sobibor gebeurde, was dat daar joden vergast werden. Uh, vijf jaar is inderdaad iets minder dan uh, zes, zes jaar die we het over mijn ministerie waren geëist. Maar de rechtbank heeft mee laten wegen dat Demjanjuk al in een eerder proces in Israël... wat overigens ten onrecht bleek te zijn na afloop... dat hij daar al jarenlang in de gevangenis heeft gezeten en verder zijn hoge leeftijd. Daarom is het uh, van de 15 jaar die je maximaal kunt krijgen... en de 6 jaar die OM had geëist, vijf jaar geworden. En ze zijn dus ook overtuigd dat de man in de, in de rechtszaal, dat dat Demjanjuk is... en dat hij in Sobibor geweest is, want dat heeft ook wel ter discussie gestaan. Precies, dat is wat zijn advocaat in eerste instantie steeds heeft uh, ontkend. Zijn advocaat heeft steeds gezegd, uh, de identiteitskaart, dat is het belangrijkste bewijsmiddel in feite, de identiteitskaart van de SS, waar zijn foto op staat en waarop staat dat hij van dan tot dan in Zobieburg werkte. Uh, de advocaat heeft steeds gezegd, dat is een, een, een falsificatie, dat is, uh, dat is na, nagemaakt... Um, de rechtbank zegt, wij geloven dat, en dat, daarmee gaan ze trouwens ook mee met bijna alle deskundigen. Er zijn waarschijnlijk weinig historische documenten in de wereld die zo vaak zijn bekeken. Maar voor elk druppeltje inkt, elk nietje en de foto zelf natuurlijk zo goed is onderzocht. En bijna alle deskundigen hebben gezegd dat ding is echt. En hoe reageerde Demian Nieuw op deze uitspraak? Ja, eigenlijk niet. Hij zat in zijn rolstoel en uh, zat uh, rechtop. De meeste dagen van het proces heeft hij half liggend of helemaal liggend, in een soort vet doorgebracht. Maar nu moest hij de rechter aankijken, dus hij moest met zijn rolstoel helemaal voor de rechter worden gereden. En hem in zijn gezicht kijken, hij had ook geen basketbalpetje of wat hij vaak anders heeft. Uh, hij zat stokstijf stil toen hij het vonnis hoorde. Uh, hij heeft er niks gezegd, De advocaat natuurlijk wel. Die heeft meteen gezegd dat de rechtbank partijdig was en dat hij in hoger beroep gaat. Maar van Demjanjuk zelf is, is er eigenlijk geen reactie. En was er ook stilte bij de nabestaanden van de slachtoffers van Sobibor in de zaal? Ja, er was stilte in de zaal. Je moet bij zo'n fonds moet, je ook gaan, moet iedereen gaan staan. Dus iedereen stond ook stilte stil en hoorde het aan. Eigenlijk was later toen de rechter zo'n motivatie voor ging lezen en op een gegeven moment bij de passages kwam waarin hij ook de namen noemde van de slachtoffers, van wie we de namen weten. Uh, de, dus de, de familieleden, vaak de ouders van die mede-aanklagers. Toen werd het veel mensen wel te, te veel. Als je een Duitse rechter de naam van je vader of je moeder of je oom hoort voorlezen als een van de mensen in Sobibor, van wie we het in ieder geval weten, een naam en een gezicht hebben, uh, toen kregen sommige nabestaanden het wel te kwaad. En daar kwam ook nog bij uh, achteraan dat hij wel in hoger beroep uh, vrij is, Demjan Joek. Hij mag dat hoger beroep in vrijheid afwachten. Waar, waarom heeft de rechter daartoe besloten? Dat heeft de rechter besloten vanwege de leeftijd van uh, man, kijk, Zo'n hoger beroep kan, kan nog maanden, misschien wel een jaar duren voordat het zover is. Voordat de volgende rechtbank er helemaal klaar voor is. Uh, de rechtbank heeft gezegd hij hoeft niet de hele tijd in de gevangenis te blijken. Blijven. Dat lijkt uh, uh, humanitair uh, en heel vriendelijk ten opzichte van de verdachte, en ook een beetje onterecht, als je iemand net hebt veroordeeld. Maar uh, een, van de na, uh, een van de mede aanklagers Jules Schelvis, die zei net tegen ons... Het is eigenlijk een extra straf, want in de gevangenis is hij heel goed verzorgd medisch. Hij krijgt daar perfecte eten, hij werd voortdurend onderzocht. Ja, en nu als hij in vrijheid komt, uh, dan moet hij zelf voor zichzelf zo zorgen. Hij heeft hier eigenlijk geen woning in Duitsland, hij is uh, twee jaar geleden uit Amerika uitgewezen. Dus het is misschien wel een extra straf voor hem, omdat hij nu ook nog... ...zijn eigen poontjes moet gaan doppen in vrijheid, in afwachting van het hoger beroep. Dat was de reactie van Schelvis. Zoals eerder gezegd, na vijven een reactie van een ander nabestaande Paul Helmans zal dan reageren op de vijfjarseil voor John Demiann-Joek Dankjewel vanuit München. Jan, Jaap en Jaap, Never Alone, hun inzending. Hun liedje vanavond bij het Eurovisie Songfestival. Düsseldorf maakt zich op voor de tweede halve finale. En dat is dan ook de halve finale waarin voor Nederland deze drie J's in actie komen. Roepau is bij de Esprit Arena, waar het vanavond allemaal moet gaan gebeuren. Roel, is al een typisch songfestivalsfeertje? Um, nou, nee, ik zou zeggen nog niet. Um, het is hier uh, bepaald niet druk bij de Esprit Arena. Zeker niet als je beken, be, bedenkt dat hier ook net een uh, congres ten einde loopt. De grootste verpakkingsbeurs van Europa. Heel veel Aziaten en mensen uit andere verre orde. Ook belangrijk. En er komen kinderen met natte haartjes uit het uh, plaatselijke zwembad. Als je dat er allemaal in rekening brengt... dan uh, moet ik zeggen dat er nog niet heel veel volk is. Maar ik ben hier ook niet de enige Nederlander. Want uh, bij restaurant Oostzeit, waar uh, voor de deur een uh, worstkraam staat... Met prima braadworst en bier. Um, daar ga ik even naar binnen, want daar heb ik uh, Nederlanders gezien... die ik ook al eventjes heb gesproken. Ah, fans van de drieërs. Dit is uh, de delegatie uit... Uh, fans van de drieërs mag ik aannemen. Dennis en Dennis. Ja. <laughs> Enorme fans of... Nou, enorme fan. Uh, ja, natuurlijk. Altijd best wel leuk om uh, ja, hun ook weer eventjes uh, hier te zien. En vooral hier in Düsseldorf natuurlijk. Dus uh, dat is best wel uniek natuurlijk. Dus dat is de andere kant van het verhaal. En jullie komen uit Beverwijk, Velsen? Ja, Velsen, Velsenbroek. En uh, ja, we zijn even afgereisd en uh, we zitten vlakbij hier in het hotel. En uh, ja, uiteindelijk even het spektakel hier proberen mee te maken. Ja. Ja. En even een paar biertjes innemen om in de stemming te komen? Ja, want we gaan natuurlijk wel voor de winst. Daar gaan we natuurlijk altijd voor. Ja, want ik had begrepen dat jullie voor zaterdag een uh, finale feestje hebben georganiseerd, of niet? Ja, dat doen we in, de, in onze winkel waar we werken met vrienden en kennissen en dan uh, hebben we altijd een uh, finale feest. Een finale feest, ongeacht of de e's daarin uh, zitten of niet? Ongeacht of we erin staan, ja. Ah, Oké, okay. maar het zou wel mooi zijn natuurlijk, hè? Is altijd beter, altijd gezelliger dan, als we erin staan, ja. Hoe schatten jullie de kansen in van de e's vanavond? Nou ja, toch, uh, wat kunnen we zeggen als we hier zitten met het zonnetje schijnt dan toch wel hoog. Laten we dan wel uh, met onze gemoedrust, met uh, het goede zin eigenlijk daar naartoe gaan. Dat, uh, we, ja, we gaan er gewoon voor. We zijn er toch. Ja, nou, in, er de toch eerste, zijn. in de eerste halve finale heeft uh, de jury vooral goede liedjes beloond, heb ik begrepen. Is dat ook jullie indruk? Ja, ook dat wel. En dat is toch wel onze kans, denk ik, uh, voor de, vanavond. Als uh, Shirley uh, net zo worden als de eerste finale, dan moeten we het wel kunnen redden. Ja, want het zijn uh, toch wel keurige jongens, hè, die drie J's. Uh, geen extravaganza, geen boa's, geen veren, dat soort dingen. Netjes en oprecht en uh, goede zang. Goede zanger. Ja, ja, vind ik wel, ja. Ze doen hun best. En zijn jullie volgers van het Eurosongfestival door de jaren heen? Of is dit nou eventjes omdat het toevallig dichtbij is in Düsseldorf? Um, ook omdat het nu in Düsseldor Düsseldorf is. Maar uh, ja, altijd door de jaren heen uh, altijd wel uh, trouw eigenlijk het uh, songfestival blijven volgen. En wat is de lol ervan, van het songfestival? Uh, eromheen, gewoon gezellig met elkaar. Een excuus weer vinden, juist naar aanleiding wat de andere Dennis net zei van voor het feestje. De samen zijn van uh, uh, en dat weer organiseren elk jaar weer. En gewoon party en uh, ja, een excuus. Mm. Maar wel gezellig. Een excuus voor een leuk feestje. En vanavond zitten jullie daar in die enorme arena waar we uitzicht op hebben. Heb je een idee hoe dat zal zijn als je er middenin zit? Nee, geen idee. Daarom zijn we hier naartoe gekomen. Dat is duidelijk, denk ik. Ja. Wat voor verwachting heb je ervan? Ik denk wel één groot feest. Dat, tenminste, dat hoop ik wel. Ja, ja, ik heb er wel een heel goed gevoel bij dat het erg gezellig wordt. Ja, en een mevrouw die zich een beetje op de vlakte houdt... maar die wel de kaartjes heeft gekocht aan ah, raison van 50 euro. Valt best mee voor zo'n mega spektakel. U heeft dit veroorzaakt. Ja, dat heb ik. Die, die jongens die wilden altijd uh, songfestival. En ik had zoiets van... Ja, nu is het dichtbij in Duitsland, dus daar kunnen we makkelijk heen. Dus vandaar dat ik de oorzaak ben dat we de knoop hebben doorgehakt om, eh, om hier te komen. En de E's gaan winnen. Laten we daar vanuit gaan, ja, gaan vanavond. Gaan we, vanuit. Ja. gaan we afwachten. We spreken hier over een uur weer Roel Paul, vanuit de Düsseldorf. Van Duitsland naar België. Want de koning van België moet weer in actie komen... in het eindeloos slepende formatieproces. Want Wouter Beke, de koninklijke bemiddelaar nummer 8, geeft er de brui aan... Vanochtend heeft hij zijn eindverslag aangeboden aan de koning met als conclusie... De bouwstenen liggen er. Wie vandaag een staatshervorming wil, vindt in dit onderhandelingskader een sterke basis om te slagen. Ik wil er nog op wijzen dat we nog tien weken hebben voor de parlementaire zomervakantie begint. Tien weken om te investeren in een communautair akkoord en in de vorming van een regering. We zijn verplicht deze kans te benutten. Of zoals Confucius ooit heeft gezegd... zien wat juist is en het niet doen is een gebrek aan moed. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, ja, de bouwstenen liggen er, zegt Beke. Waarom houdt hij er dan toch mee op? En bouwt hij dat gebouw niet? Nou ja, hij is niet de overwinnaar van de verkiezingen. Hij vindt zichzelf maar een kleine speler. En hij heeft altijd gezegd... De, zijn opdracht was ook niet om een regering te vormen. Zijn opdracht was om de partijen... een klein beetje dichter bij elkaar te brengen. Nou, hij is zelf vrij optimistisch, hoor je. Hij zegt, voor de zomervakantie is een akkoord nog mogelijk. Maar hij is zo'n beetje de enige in België... die nog zo optimistisch is. Want uit alle partijhoofdkantoren hoor je nu geluiden... dat de crisis nog nooit zo diep is geweest. En dat hebben we ook al heel vaak gehoord. Maar nog dieper dan ooit nu. Uh, er is geen, geen oplossing. De partijen zijn niet bij elkaar gekomen. Ze hebben ook geen idee wie, hoe het nu verder moet, wie er nu aan zet moet komen. Want hij heeft het over een gebrek aan moed. Uh, dat bedoelt hij daarmee? Nou, hij bedoelt eigenlijk een gebrek aan moed om compromissen te sluiten. Hij heeft een, de, een, een eindverslag geschreven. Van een, een boekwerk was dat, van, van acht centimeter dik. Helemaal vol met verschillende voorstellen en plannen, grafieken, cijfers... om die partijen toch wat, nou ja, wat onderhandelingsruimte te geven. Uh, maar ja, zolang niemand over zijn eigen schaduw heen wil springen... zolang niemand een klein beetje water bij de wijn wil doen... dan is het onmogelijk om een regering te vormen. Zelfs al praat je al 333 dagen met elkaar. Want zo lang 300, kijk je ze elkaar in de ogen. Ja, precies. Al, en zit het dan nog steeds vast op die staatshervorming? Ja, over de, nou ja ze zijn het eigenlijk over alles oneens. Dat, dat is het probleem. Die, die, die twee hoofdrolspelers, de Vlaming Bart de Wever... en in Wallonië Elio Di Rupo... die zijn het niet eens over wie er nu aan zet moet komen. Over met welke partijen ze een regering willen vormen. Over de staatshervorming. En dat... Dat gaat dan over kiesdistricten, financiering, gezondheidszorg. Ik kan zo snel niet iets opnoemen waar ze het wel over eens zijn eigenlijk. En wat verwacht je dat de koning daar dan nu aan gaat doen? Die man die, nou ja, ik heb al eerder gezegd, die krijgt er natuurlijk een volkomen punthoofd van. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ik heb hem nog niet in het openbaar gezien, maar ongetwijfeld uh, vindt hij dit uh, niet leuk. Uh, hij doet wat hij altijd doet. En dat is een nieuwe consultatieronde beginnen. Uh, daar is hij nu uh, snel mee begonnen al. Uh, Bart de Wever en Elio Di Rupo zitten op dit moment zitten ze, uh, bij de koning. En uh, nou ja, de koning praat nu met hen. Uh, dat zal waarschijnlijk dan nog weer een paar dagen duren en dan... Moet hij weer iemand aanstellen? Opnieuw een bemiddelaar of toch iemand formateur laten worden? De koning mag het zeggen. Ja, want verkiezingen wilde hij niet. Hè? Stond er in dat boek, wat vorige week was uitgekomen, wat hij daar ja, ontkende. Precies. Ons kende. precies. Verkiezingen wil hij niet en verkiezingen lost ook helemaal uh, niets op. Er wordt hier, uh, omdat volgens de peilingen de twee partijen die, nu, die het nu niet eens kunnen worden, die zouden allebei nog wat groeien. Die zien allebei hun achterban versterkt. Dus geen nieuwe verkiezingen. Er wordt hier nu gesproken over overzomeren. Als we die tien weken van Wouterwijk nou, ja. niet halen, dan gaan we ergens <lacht> nou, ja. in oktober gaan we lekker in weer verder. toch lekker in verder. Hè? Precies. Goed, op naar dag 400 dus van deze formatie. Joost van Poppel, dankjewel vanuit Brussel. Prins Willem-Alexander is terug van een reis naar Groenland. Hij vertelt straks zijn verhaal. Bij de ANWB zit vanmiddag René Passet. Met een aanrijding bij Amsterdam op de A10... tussen Westpoort en Sloten, vijf kilometer, richting Den Haag. De linkerrijstok is er namelijk dicht... Het is ook wat drukker, elders op de ring van Amsterdam... tussen Diemen en Sloten, 9 kilometer. Voor de rest is het een vrij normale avondspits hoor... met uh, wel 45 files. Maar ze zijn wat minder lang dan uh, normaal. We zitten nu op 160 kilometer... en we zouden al eigenlijk rond de 200 moeten zitten. Uh, op de A12 Arnhem naar Duitsland is een ongeluk gebeurd bij Zevenaar. De weg is weer vrij, maar er staat nog 5 kilometer. En het is tenslotte heel druk op de A58, Breda-Eindhoven. Tussen Gorle en Oorschot, 8 kilometer. Maar daar is de weg wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een Romeins schip is in Lelystad ondergedompeld in een chemische oplossing... door onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een soort was die ervoor zorgt dat het schip uit de eerste eeuw na Christus goed geconserveerd blijft. De ene helft van het schip heeft nu vijf jaar in de was gezeten. En nu kan de andere helft erin, zag verslaggever Trudy van Rijswijk. Hier is een meneer bezig met een uh, kwast... Waar water uitkomt, Wat bent u toch aan het doen? Ik ben auto aan het schoonmaken. We met PEG. Daardoor breekt het niet meer af. Alleen uh, het ligt er een beetje ja, uh, dik op nog. En dat uh, lost op bij water van 60 graden. En op deze manier uh, spoel ik het schoon. lijkt me wel een monnikenwerk, zeg. Ja, dat, uh, dat is het wel. Maar ik, uh, u bent een geduldig man. Ik ben inderdaad geduldig en ik kan een beetje puzzelen ook. Dan komt ja, het helemaal goed. Komt het helemaal goed? Nou, en dat PEG, dat is het. Ja. ja. Want uh, behalve al die kleine stukjes hebben jullie ook een heel schip. 25 meter lang is het. Ja. Jullie hebben het doorgezaagd, meneer Van Tilburg. U bent hier woordvoerder. Ja. Nee. En die kant heeft al in dat PEG gezeten. Het ziet er niet uit, moet ik zeggen. Nee, het ziet er niet Het, het meen... ziet er uit als oud ijzer. Nou... Oud-Ijzer zit er omheen, maar daarbinnen binnen in het Oud-Ijzer zie je dus het hele donkere hout, eikenhout van 1800 jaar oud van de Romeinse tijd. En dat is inderdaad geïmpregneerd, helemaal ondergedompeld geweest in zo'n badje met dat wasachtige spul wat we dan nou polyethaline gricol noemen. Pech afgekort. En dat is een soort, soort wasspul. En dat spul gebruiken we dus om die schepen te conserveren. En dat is uniek voor de Nederlandse uh, situatie. Want nog nooit hebben we zo'n heel groot schip helemaal ondergedompeld in dit spul. En pas vorige week hebben we het schip eruit gehaald. Deze helft die deze hier nu staat. Laten, ja? Deze, deze eerste, eerste helft. En die heeft zich dus heel goed gehouden in het PEG-bad. En is dus voor het eerst dat wij zo'n techniek hebben toegepast op dit Romeinse schip. Als je er recht voor gaat staan, dan kun je nog zien dat het inderdaad een Romeins schip is. Je ziet al die, die latten van de bodem en je ziet de zijkanten. Dikke houten planken ja. van Nederlands eiken met stalen pennen erin. Wat voor een boot was dit? Dit is eigenlijk een Romeinse platbodem. Eigenlijk een soort, soort vrachtschuit uit die tijd. Waar gewoon mensen en goederen werden verplaatst over de Rijn. Hey, u weet, de Romeinen zijn gekomen tot, uh, tot de Rijn. Uh, en dat loopt door tot Katwijk aan zee in de Noordzee. Dat is een beetje de grens van het Romeinse uh, imperium geweest. En dit soort schepen gebruikten dus uh, de legers. Plat, plat, plat, plat kan bijna niet meer. Dus ook heel moeizaam varen. 25 meter is een behoorlijk schip. Is vrij lang. En hij kon dus gevaren worden met één zeiltje. Als je goede wind had, kon hij dus de stroom afvaren. Als je dus tegen de stroom op moest uh, uh, bewegen, dan had je dus meer uh, pedals nodig. En misschien, soms denken wij dat het een soort uh, trekschuit letteren was, dat je dus met paarden aan, het, uh, aan, de, aan de oever had om het schip naar voren te kunnen trekken. Of met mensen? Of met mensen, je weet het niet. En waarom hebben jullie hem doorgezaagd? We hebben hem doorgezaagd omdat toen we het schip in zijn totaliteit in 2003 vanuit zijn plek waar hij gevonden was in Leidse Rijn hier naartoe hebben getransporteerd in dat hele grote stalen staketsel. Toen waren we hier. Toen dachten we ja we moeten hem dus gaan behandelen. We moeten gaan conserveren. Hoe doen we dat? We gaan hem onderdompelen want dat is, dat is de methode om hem te gaan beschermen voor de, voor de toekomst. Toen moesten we een bak gaan bouwen en die bak kon niet groter worden want dat, de techniek kon het helaas niet toelaten dan 13 meter. En het schip 25 meter ja, die moest dus min of meer in tweeën worden gezaagd ter plekke. Hebben we dat hier Gedaan. En toen is dus het eerste deel in de, in de PG-bad terechtgekomen. En nu is die wisseling. En we verwachten dat die over een jaar al eruit zal kunnen komen. Deze kan nu sneller gaan, omdat we gewoon weten hoe we nou moeten omgaan met de uh, behandeling van PG. Maar dan moeten we hem ook weer in elkaar zetten, want er zat ook een roefje, zeg maar een, een, een kajuitje waar de mensen in zaten in die tijd. En uiteindelijk zal die dan terecht moeten komen als een soort eyecatcher van het nieuwe uh, Romeinse park in uh, Woerden, in Kastellum, Hoge Woerd, En daar zal hij dan met alle voorwerpen zal hij dan, zeg maar, het Romeinse tijdperk uh, uh, laten zien. Trilie van Rijswijk, over vijf jaar gaan we terug. Tijd voor het weer, negen minuten voor vijf. Willemijn Hoeberg, goedemiddag Willemijn. Ja, het zou ietsje kouder worden, merk je dat nu al buiten? Nee, nog helemaal niet. Want uh, AZ, oké, okay, is, waarom is het niet? hel bijvoorbeeld zit het net op 14 graden. Maar in Limburg zit de temperatuur nog op 18 graden, dus dat is nog niet koud te noemen. Nee, maar er is wel een, een verandering op komst. Ja, dat klopt. Nou, dat gaat ook morgen nog niet gebeuren, want ook dan kan de temperatuur nog oplopen tot zo'n 19, misschien wel 20 graden. Maar vanaf zaterdag is het overdag een stukje frisser, want dan wordt het niet warmer dan 15, 16 graden. En is dat dan in het hele land zo? Want we hebben vrij veel verschillen gezien de afgelopen tijd door Nederland. Ja, nee, dan is het in het hele land een stukje koeler. Ja, en ja. Qua, qua neerslag? Ja, morgen is het nog een aanzienlijk droge dag en in de ochtend ook heel erg zonnig. In de middag misschien een enkele kans op een bui, maar veel neerslag zal er niet vallen. Maar vanaf zaterdag dan uh, neemt de buikans echt wel heel erg toe. paraplu's mee naar buiten. Ja, zeker weten. We Willemijn Hubert. Prins Willem-Alexander is gisteravond thuisgekomen... van een zesdaagse reis naar het Poolgebied in Groenland. Dat was georganiseerd door het Wereld Natuurfonds... die behalve de kroonprins ook een wetenschapper en een zakenman hadden uitgenodigd. Verslaggever Bram Schilham sprak Willem-Alexander vandaag in zijn tuin... en vroeg hem waarom hij de uitnodiging van het Wereld Natuurfonds had aangenomen. Het was een, een kans uh, om uh, samen met een, uh, een zeer select maar belangrijk gezelschap uh, kennis te maken met het Noordpoolgebied nadat ik het internationale jaar van de Polen al met het had kennis gemaakt. En daarom wil ik deze kans niet laten gaan. Het was een mogelijkheid om tot de ene grootste zoetwatervoorraad van de wereld... wat de Groenlandse ijskap is, te bekijken... en te zien wat voor een invloed de klimaatverandering heeft op die mensen. Maar u heeft gekampeerd op die ijskap, die, ijskap die kilometers dik is. Wat, uh, ja, wat doet dat dan met je? Nou, het, het is uh, natuurlijk uh, raar om te beseffen dat er kilometers ijs uh, onder je is. En dat dat een, natuurlijk een, een overblijfsel is uit de ijstijd. Wat langzaam aan het wegsmelten is en wat een grote gevolgen zal hebben voor de wereld. Het is natuurlijk niet zo dat het vandaag of morgen zo is. Het gaat honderden of duizenden jaren duren voordat die ijskap weggesmolten is. Maar het is wel van belang dat wetenschappers nu al bezig zijn om te kijken hoe lang het echt gaat duren. Want het zal grote gevolgen hebben voor Nederland. En zie je iets van die gevolgen als je daar, als je daar bent, als je daar rondloopt? Nou, er is natuurlijk altijd uh, smeltend ijs uh, rond deze tijd van het jaar. Dat is normaal. Dus uh, je ziet water op het ijs. Dat is, uh... En de snelheid van het ijs kan je natuurlijk niet zien. Want anders zou je tentje ongeveer onder je weg drijven. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus je ziet het niet, maar het wordt wel met, met apparatuur uh, goed in de gaten gehouden. Een andere kant van dat smeltende ijs is dat er allerlei bodemschatten vrijkomen. Er zitten enorme voorraden. Um... Dat, dat biedt natuurlijk ook weer enorme kansen in dat gebied. Ja, ik heb begrip voor de Groenlanders dat zij die kansen willen benutten. Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen. En als jij de bodemschatten hebt die zij menen te hebben... het is niet helemaal vastgesteld... maar toch kans op hele grote olie- en gasvoorraden en andere bodemstoffen... dan moet de bevolking van Groenland ook de kans hebben te ontwikkelen. En daar gebruik van te maken. Op een duurzame manier. Al het heeft enorme risico's natuurlijk als je dat gaat ontginnen en als dat niet goed gaat. Die risico's die moet je meenemen en die kunnen we op een uh, goede manier uh, ondervangen en op een duurzame manier exporteren. En dan kan de Groenlandse bevolking ook echt zelf profiteren en ontwikkelen van de grote bodemschatten die ze hebben. Maar u was met het Wereldnatuurfonds op pad en die zullen daar toch anders over denken? Nou, het Wereldnatuurfonds heeft zeker een, een visie op het, uh, op het Arktisch gebied. Maar beseffen ook dat je mensen niet kan ontzeggen dat ze zichzelf ontwikkelen. En daarom is het, dat is het bijzondere van het Wereld Natuurfonds. Die zijn bereid om het dialoog aan te gaan, de bruggen te slaan. Ze zullen het niet altijd eens zijn, maar zijn wel altijd bereid om te luisteren... en de mogelijkheden te zoeken om wel te ontwikkelen. En kan Nederland daar dan nog weer een rol bij spelen... bij de duurzame manier om die economische actie... Had ontwikkeld. Zeker, en daarom was het ook belangrijk dat de samenstelling van de missie... dat zowel het bedrijfsleven als de wetenschap vertegenwoordigd was. Want in Nederland hebben we veel kennis in onze ingenieursbureaus... over het ontginnen van bodemschatten op moeilijke plaatsen. Dus die kennis kunnen wij dan weer delen met de Groenlanders. Want zij zijn maar met iets minder dan 60.000 mensen. Dus het aantal mensen is al bijna onmogelijk om zelf het helemaal op zichzelf te doen. Dus daar kunnen we een grote rol bij spelen. Ja. Ik kan me ook voorstellen, als je daar bent en je ziet die ongereptheid... dat je toch meer het gevoel hebt, hier moet je vanaf blijven. Ja, maar als je ongereptheid kan houden... en toch op een duurzame manier bij die bodemschatten kan komen... dan kunnen de Groenlanders zich op een, op een goede manier ontwikkelen. Dan kunnen ze profiteren van hun eigen bodemschatten waar ze recht op hebben. En dan kunnen we ook blijven genieten van de ongerepte natuur. Heeft u al de kans gehad om uw kinderen te vertellen over deze trip? Vanochtend aan het ontbijt eh, inderdaad heb ik eh, vroeg gezegd, hoe was de Noordpool? Ah, ze... En wat was uw antwoord? Ja, dat het koud en heel boeiend was en dat ik hoop dat ik ooit ze ooit een keer mee kan nemen. Dat ze het zelf ook nog kunnen zien. Ik ben ervan overtuigd dat er nog vele jaren mogelijkheden zijn om te genieten van die mooie natuur daar. Dank u wel. En na vijf meer nieuws over het Koningshuis. Het financieel jaarverslag van het Koningshuis is naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat kost dat, is natuurlijk de vraag die voor de hand ligt. 38 miljoen euro. Menno Reemeyer heeft het voor ons helemaal uitgeplozen. Als u vragen hebt over het huishoudboekje van de Oranjes... laat het ons weten. Leggen we die voor aan Menno Reemeyer. Reageren kan via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder ons webblog op de start, nws.nl, na vijven. En volgende uur praten we ook over de vastgoedfraudezaak. De hoofdverdachte Jan van Vee noemde zichzelf vanmiddag... in de rechtszaal een kruimeldief. Anderen verdienden nog veel meer aan gast, eh, vastgoedtransacties dan hij. Nu krijgt ze ook de uitslag van de zesde etappe van de Giro. Kijken of Pieter Wening van de Rabo ploeg de roze trui houdt... en of de renners er vandaag zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Tot zometeen na vijven zijn we terug. Het is het nieuws van de dag. 3. We zien ook bij de jongeren dat dat punterijbewijs eigenlijk niet goed functioneert. Twee. Benno El kan er met een dagbehandeling goed vanaf komen. Ranking de nieuws. Nu op nummer 1. De eerste beving duurde eigenlijk best wel lang. Aangekomen in loorkaat zag ik dat het totaal mis was. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.